Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben een nieuwe minister van Landbouw. Piet Adema is de opvolger van Henk Staghauer. Die trad af omdat hij zichzelf niet meer als de goede man op de goede plek zag. En ik treed dan om, om die reden, terug als minister van Landbouw. Gaan we naar verslaggever Roel Bolsjes in Den Haag... Piet Adema dus, de nieuwe minister. Wie is dat? Ja, het is een relatief onbekende uh, naam in Den Haag. Hij was eerder gedeputeerde in de provincie Friesland. Hij is ook waarnemend burgemeester in Achtkarspel, Tinalo en Borger Odoorn geweest. En partijvoorzitter geweest van de ChristenUnie. En momenteel is hij bestuurder uh, in de ondernemersbranche. Nou, hij komt dus nu naar Den Haag en wordt de nieuwe minister van Landbouw. Ja, dat wordt geen gemakkelijke klus. Samen met stikstofminister Van der Wal moet hij de boeren een toekomstperspectief gaan geven in het hele stikstof. Agenten die zich gediscrimineerd voelen op hun werk kunnen naar een meldpunt stappen. Politiemonden willen er zo achter komen hoeveel het voorkomt en of er wel genoeg wordt gedaan om het aan te pakken. De politie zelf heeft ook een coördinator tegen uitsluiting en racisme. Er was vanochtend een achtervolging op de A12. Het is niet helemaal duidelijk waarom die begon. Waarschijnlijk hadden twee mannen in een rode Range Rover een wapen bij zich. Politie ging er achteraan en uiteindelijk crashte de rode auto op twee andere auto's. Een van de mannen werd opgepakt. andere gingen vandoor. Er is toen een waarschuwingsschot gelost, maar hij wordt nog gezocht. En het is een hot item, de bloempot. Steeds weer mensen gebruiken die nu om hun huis te verwarmen, omdat gas en stroom te duur zijn. Een schaaltje, vaccinelichtjes erop en dan een pot eroverheen. Ook Nathalie kocht zo'n bloempotkacheltje, maar bij haar ging het flink mis. Normaal had ik er vier kaarsjes in en het was nu wat kouder, dus ik had er nu zes kaarsjes in gedaan. En dat gaf inderdaad een heel aangename warmte, maar op een gegeven moment um, waren we even naar de keuken, kwamen we weer Binnen, en stond dat hele ding in de hens. Ja, gelukkig kwam ze er op tijd achter en kwam ze er alleen met een brandlucht vanaf. Ook de brandweer waarschuwt voor de kacheltjes. De kans op brand- en koolmonoxidevergiftiging is groot. Het weer in het westen vooral wolken. In het oosten meer zon. Het is 17 of 18 graden. Morgen een droge, zonnige dag. In de loop van de dag wel wat meer wind. En opnieuw een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is momenteel file rijden op de A10, de ring van Amsterdam, vanuit het noorden richting het zuiden. Dat komt vanwege een ongeluk bij knooppunt Amstel. De file begint bij afrit Volendam, er zijn momenteel twee rijstroken dicht. Hou rekening met 20 minuten vertraging of kies ervoor om om te rijden via de westkant van de ring, via de Koentunnel. Verder een dagelijkse file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar rijdt het langzaam tussen Haarlem en Amstelveen Stadshart.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 Yes. En uh, we zijn begonnen weer met het uh, tweede uur van dit... Uh, ja, het tweede uur alweer. Oh ...programma, ja, precies. In het volgende interview is een interview met Sandro Kortekaas... over zijn boek Niet Gay Genoeg. We hebben Sandro's eerder in de uitzending ja, gehad... Klopt. en toen hebben we zelfs een crowdfunding gedaan. Ja. En ja. nu is het zover. Ja, Sandro Kortekaas, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, is alles gelukt met klaarzitten en zo? Uh, ja. <laughs> Oké, okay, helemaal goed. Ja, want het was nog niet helemaal goed doorgekomen over de tijd, maar uh, dat moet helemaal goed ja. komen. Uh, ja, we noemden het net al even. Je was al uh, eerder in de uitzending geweest in april uh, bij Rainbow Radio Zandvoort uh, over dit boekje. Wat er dan uh, zou gaan komen vanuit ook de stichting LGBT uh, Asylum Support. Uh, zou je allereerst kort kunnen vertellen, uh, even voor de luisteraars, uh, wat die stichting inhoudt? Uh, ja, um, Stichting LGBT Asylum Support uh, is een uh, NGO die uh, volledig uh, op basis van giften bestaat uh, sinds eind 2015. We zetten ons uh, ondertussen in voor een groep van bijna 700 LHBTI asielzoekers door het hele land... Mm -hmm. Um, en zijn actief op het gebied van uh, zorgen dat het een veilige omgeving is waarin ze verblijven. Dus uh, ja. uh, een contact met uh, het koa en uh, wat nog ook net zo belangrijk is, is een eerlijke vorm van uh, procedure waarin hun uh, homoseksualiteit, hun LHBTI zijn, mm -hmm. getoetst moet worden. En uh, nou ja, daarover uh, hebben we dus onder andere een boek gemaakt... Ja. Um, het boek is, uh, nou ja, het heeft een uh, eigen verhaal, uh, uh, is het gaan leiden, kan ik wel stellen. Ja, ja want het is inderdaad uh, eind juli dan uiteindelijk uh, uitgekomen. En uh, met welk doel hebben jullie dit, uh, hebben jullie dit boek uh, zeg maar uitgebracht? Welk verhaal wil je vertellen? Nou kijk, vanaf uh, 2016 zijn we begonnen met onderzoek, om, omdat we merkten van, hey, er worden eigenlijk heel veel uh, LHBT'ers uh, die asielaanvragen ja. in Nederland worden afgewezen. Wij hebben eigenlijk niet zozeer een twijfel waar ligt dit aan. Dus veel gesprekken gevoerd met advocaten, met de, de, de asielzoekers zelf die ook uh, dit niet konden oplossen. En vanaf 2017 zijn we begonnen met de eerste petitie... Niet tegen genoeg. Mm -hmm. um, dat heeft in 2018 geresulteerd in de motie in de Tweede Kamer. Um, met dus de eerste veranderingen in de werkinstructie van de IND. Dus eigenlijk ja. mag uh, woorden als uh, uh, bewustzijn, uh, zelfacceptatie... Uh, daar mag niet meer over uh, gevraagd worden. Uh, nee. um, in de praktijk zien we dat nog steeds terugkomen. En het boek is eigenlijk een verzameling van verhalen, statements... maar vooral uh, prachtige foto's van uh, fotografen Mona van der Berg. Ja. Uh, maar voornamelijk ook een, een, een, een doel en een middel om uh, de overheid duidelijk te maken... hier gaat iets behoorlijk mis. En niet ja. uh, met een paar mensen, maar met een behoorlijk grote groep... En niet over een kleine periode, maar eigenlijk al vanaf het begin vanaf ons onderzoek. En sterker nog, in feite, uh, afspraken die in 2018 zijn gemaakt met de Tweede Kamer worden niet nageleefd. Mm -hmm. um, nou, dat boek uh, is uitgekomen aan het begin van de Pride Week. We ja. hebben een uh, fantastische uh, boekpresentatie gehouden met Clem Helberg ook. Uh, die uitleg gaf... Um... Ja, want die, die heeft ook... Uh, de psychiater inderdaad, Glenn Helberg... heeft ook een, uh, de korte inleiding in het boek zelf geschreven. Hè? Ja. Hoe is zijn betrokkenheid eigenlijk hierbij? Uh, groot. Uh, kijk, ik, ik ken uh, Glenn Helberg... ken dit al wat langer. We hebben uh, samen gestreden... voor de Jasbrinkprijs voor het jaar... die uh -huh. naar hem toe ging... Um, maar dat soort contacten, en zeker met uh, psychiater... is eigenlijk razend interessant. Want dit gaat natuurlijk uh, ook over van... kunnen mensen met een trauma... kunnen ze wel zoveel verklaren over zichzelf? En in hoeverre is de IND... Uh, kijken ze niet alleen maar met een vergrootglas van... Uh, het juridische aspect van... Uh, maar kijken ze ook naar de menselijke kant hiervan. En dat is het mooie wat... Uh, Iemand als Glen heel goed verwoord heeft in het boek. Ik heb zelf heb ik het, uh, heb ik de inleiding geschreven, die gaat ja. dan over willekeur. Um, maar het boek is ook bedoeld als een uh, handreiking naar de overheid, naar de IND. Uh, behalve dat het een statement wil zijn van, van verhalen hoe wij in Nederland met deze groep omgaan, is dus voornamelijk ook die, die handreiking. En dat is gelukt. Want. Um, okay. Kijk, behalve dat het boek gepresenteerd werd in Amsterdam, uh, uh, kregen we ook een, een, een ereboot uh, aangeboden door Pride Amsterdam omdat er nog wat andere dingen ook misgingen. Ja. Uh, we kregen volledig daarmee de aandacht ook en uh, nu ook al de aandacht van de nieuwe directeur van uh, de IND. Mm -hmm. Die heeft uh, vrij snel al gereageerd van goh, uh, we hebben het boek uh, gezien, de inhoud en we willen graag met jullie uh, om tafel, uh, open gesprek. Um, en het bijzondere is dat uh, anderhalve week geleden, uh, vorige week zaterdag om precies te zijn, um, stonden we met twee pagina's in de NRC. Dat hadden we nog okay. nooit ja dat is echt, dat is ook echt. Nou ja, als je een boekbespreking wil hebben, dan is het meestal een klein stukje, maar we krijgen ja. dus twee volle pagina's. Hm. Um, we hebben dat nog een keer naar de IND gestuurd met een reminder van, Goh, we willen graag om tafel. Want mm -hmm. uh, in feite de meldingen die bij ons binnenkomen van LHBT asielzoekers die worden afgewezen, het is zoveel dat we dat niet aankunnen. Ja. En ja. Uh, daar is dus structureel een probleem. Ja, ja en even, even dan over het boekje zelf inderdaad. Uh, uiteenlopende ervaringen worden daar ook wel uh, beschreven. Uh, ja. Wat mij dan zelf opviel is dat uh, ja, bepaalde de asielzoekers juist de ervaring hadden van oké okay, die IND is echt om uh, om mij te helpen. Maar ik uh, lees ook over een 35-jarige uh, gay man uit Iran dat hij eigenlijk zegt uh, vertrouw niemand, zelfs niet in Nederland. Uh, hoe ja. was het voor jullie om al die verschillende verhalen, wat voor indruk heeft het op jullie gemaakt? Ja, weet je, het, het, het, um, het, het is ook heel moeilijk. Hè? Op het moment dat je hier in Nederland aankomt... en zeker nu de situatie in, in Teapel, Apel... alhoewel dat het nou ietsjes beter wordt. Um, je, je moet Het vertrouwen moet je neerleggen bij de overheid. Maar wat als die overheid jou niet meer ziet als LHBT'er? Dan zou ja. ik zou bij mezelf ook gaan twijfelen van... Uh, heb, ben ik wel beland... Uh, ...in het land waar LHBT-rechten juist uh, zo ja. goed zijn vastgelegd. Uh, dus die schipsis van deze Iraanse man kan ik ook volledig volgen. Uh, hij is uh, dus wel bijzonder, want uh, ondertussen zijn er ook een aantal van het boek... ...die hebben al voorbij gekregen, waaronder ook deze Iraanse man. Oké. Okay. Uh, en... Uh, Kijk, iedereen die heel lang moet wachten op zo'n antwoord... en in zo'n twijfelzone terechtkomt... dat je als niet geloofwaardig wordt neergezet. Ja. Voor al die mensen is het wel moeilijk. Maar we hadden dus de, de dag voor de Pride... Uh, dat een Egyptische man die er ook in staat, Potras... die na negen jaar... en ik, ik, ik kan even niet tellen hoeveel procedures... uiteindelijk verblijfstatus kreeg. Dat is negen jaar in... in uh, ...van je leven wat eigenlijk gewoon volledig weg is. Ja, ja, ja. Hij heeft wel Nederlands geleerd... Uh, ...maar ondertussen ja, ja. zit je al die tijd in AZC's... ...je zit al die tijd in die twijfel... ...mag je hier wel of niet blijven. Dat kan niet. En, en uh, kijk, um, het gesprek met de, het open gesprek met de IND... ...moet ook juist ook wel het karakter krijgen van... Uh, ja. ...ga niet elke keer bij een beslissing van een rechter... ...weer opnieuw in procedure... Uh, ga niet gelijk weer mensen afwijzen. Want dat is wat ze de hele tijd tegenkomen. De IND wil uh, het gelijk maar aan hun kant hebben. En ja. um, om nog een voorbeeld te noemen: op de omslag uh, staat een Nigeriaanse koppel, heel gewaagd. Uh, en een van uh, Bruno. Uh, zijn partner uh, werd direct in de eerste procedure... Uh, kreeg verblijfstatus. Okay. Bruno uh, niet. Uh, rapport voor gemaakt uh, voor zijn zitting. Want we maken zelf ook rapporten. Uh, mm -hmm. Dat dus was helemaal de basis voor de rechter... om ook alle kritiekpunten mee te nemen naar de IND. Uh, Bruno hield een vlammend betoog... wat ik ook nog nooit had gezien in de rechtbank. Dat uh, dan een geweldige uitspraak vorig jaar... En direct na de uitspraak gaat de IND weer opnieuw in procedure en wij... Het begint nog het weer helemaal op. opnieuw, ja. En we hebben nou een eis nu door een andere rechter... is er ook weer een positieve besluit uh, naar voren gekomen. Dan moet je op een gegeven moment moet je echt zeggen van... Maar ook als samenleving, denk ik, als maatschappij... Ja. moeten we kijken van ja, maar is dit nou wel correct? Want de IND blijft maar door procedure. Ligt ook uh, besluiten van rechters naar zich neer? Dat kan ja. Niet. ja, en inderdaad ook dat, dat voorbeeld van die Egyptische man, hè, die eigenlijk al sinds 2007 hiermee bezig is, zegt ja. eigenlijk ook verzamel zoveel mogelijk bewijs van de haat voordat je vlucht. Ja. En, en ik wilde eigenlijk ook, uh, jouw voorwoord, die sluit daar denk ik wel mooi op aan, ook wat je net zei met de titel willekeur, is dat ook een beetje de, ja, de essentie van het verhaal eigenlijk, de totale willekeur die hier plaatsvindt? Um, ja, ik kan zelfs wel stellen dat er uh, ook wel een vorm van discriminatie plaatsvindt. Als ik nou de zaak van Bruno neem, daar hebben we ook echt ook in, bij de zitting zelf hebben we dat naar voren gebracht. Van, hoe kan dat dat alle mensen uit Oeganda en ja. zeker ook wel van Nigeria, dat we maar verwachten dat, dat ze met meer bewijzen aan moeten komen zetten? Terwijl vaak is het toch zo dat als je vlucht, je vlucht in paniek. En heb je dan nog wel alles bij zinnen om ook zoveel mogelijk uh, bewijs mee te nemen? Kijk, weet je, iedereen die op de vlucht is, dat zijn, niemand is expert daarin. Dat nee. word je door schande, word je daardoor wijs. Als je in Nederland aankomt en dat dan uh, ja, je hele procedure wordt afgewezen... en dat je denkt van ja, had ik meer moeten verzamelen? Nee, uh, had ik meer mezelf voor moeten bereiden dat ik nog beter kan praten over mijn seksualiteit... Nee, weet je, de, de IND is ook bezig met uh, informatie op te vragen die authentiek mm -hmm. moet zijn. En dan denk ik soms van uh, mensen die bijna niet uit hun woorden kunnen komen, die zo getraumatiseerd zijn, dat is absoluut authentiek. Ja, maar dat ja. wordt gezien als van, nee, uh, er komt te weinig informatie, oftewel het is subie oppervlakkig. Terwijl je moet heel erg kijken van wat is het referentiekader van iemand. Kan iemand dat wel? En, en dan zit je namelijk ook op het punt van is dan ook het verhaal wel authentiek? Want dat, dat is aan elkaar gekoppeld. Mm -hmm. Dus dit is ook iets wat um, straks in het rapport wat we nog gaan aanbieden aan de staatssecretaris... hoe dan ook, ook samen met het boek, wordt dat ook het, het, het kritieke punt. Van de IND moet veel meer kijken naar uh, met wie heb ik te maken... Ja, en... en kan deze persoon eigenlijk wel over zichzelf verklaren? Kan iemand wel op zichzelf reflecteren? Dat, dat moet je. Ja, soms, soms gaat daar jaren overheen dat je dat, je dat uh, jezelf aanleert. Maar bij sommigen lukt het gewoon helemaal niet, of komt het niet eens voor vanuit je cultuur, de schaamte die je waar je vandaan komt. En, en zou ja. dat zou dat zeg maar dat alternatief inderdaad wat je noemt hoe ze beter die uh, procedures aan zouden kunnen gaan zodat echt een cultuurverandering bij de IND kunnen, uh, kunnen, ja, kunnen veroorzaken? Ja, onder andere, en ik denk dat ook wat, wat heel erg belangrijk is... is en dat, daar hebben we eigenlijk al vanaf het eerste moment op gewezen... Uh, verklaringen van organisaties. In feite worden uh, alle belangenorganisaties... wij, COC, ga maar door... <laughs> Eigenlijk al die brieven worden uh, vaak niet geaccepteerd of veel te weinig gewicht uh, gegeven. Terwijl die heel belangrijk zijn, want dat zijn allemaal waarnemingen door uh, mensen die ook LHBT'er zijn. En dat, dat is uh, daar wil de IND niet mee uh, uh, dat wil dus niet meenemen, te weinig meenemen. Terwijl dat eigenlijk in feite heel erg belangrijk is. Um, wat nu wel, wat eigenlijk nog wel het mooiste verhaal... Nou ja, het, het is eigenlijk de, ook iemand die, die gedurende het proces van het boek... het maken van het boek, uh, verblijfsstatus gekregen heeft. Dat is uh, Hilda, dat is een, uh, een dame uit Oeganda. Uh, uh, zij kwam in Nederland ook aan, uh, eerste procedure... dat ze niet goed kon verklaren over zichzelf... dat de interview liet niet goed, ze niet de juiste tolk, ga maar door een opstapeling van problemen. Ze werd afgewezen. Um, daarna uh, is zij opnieuw... in procedure gegaan. We hebben contact... Ja. met haar gehad en met haar advocaat. Op basis van... identiteitsgroei. En dat is nu eigenlijk... Het, waar we nu op dit moment ook druk... mee bezig zijn. Want... Um, ook in haar tweede procedure werd ze niet geloofd. Mm. Uh, we hadden een, een, een rapport... gemaakt tijdens haar zitting. Ik ben... Uh, ik ga... minstens één keer, per, één keer per week ben ik ook... bij een zitting. Um, en hier... Dat vond ik stuitend dat ook de IND durfde te stellen van identiteitsgroei. Het bestaat gewoon helemaal niet. Je bent gay of je bent niet gay. Terwijl nou, iedereen weet het gewoon dat, dat je, je groeit in je seksualiteit. Mm -hmm. en, um, dat was zo stuitend. Ze heeft dus, uh, het mooie was dat uh, de rechter uh, besloot positief... Um, ...dan heeft de IND altijd nog zes weken de tijd om um, nou, in, in beroep te gaan. En dat zijn ze vergeten. En ja, ja. Um, Dit is voor ons op dit moment ook... De, ...we hebben daar een persbericht over uitgebracht. Joder zit heel trots in ons boek. Um, zij heeft nu verblijfstatus gekregen... ...maar ze is ook de basis nu voor heel veel nieuwe asielaanvragen... ...voor, mm -hmm. voor een grote groep die allemaal zijn afgewezen. Want dat is wel het bijzondere... ...dat ze maken allemaal die identiteitsgroei ook mee ja, ja, je, je schet... En kunnen daarmee, ja, kunnen daarmee ook duidelijk maken van... kijk, ik ben wel zeker homoseksueel. En ik kan ook wel degelijk kan ik uitleg geven... dat ik hier mm -hmm. in Nederland vrij kan zijn. Dat ik kan zijn wie ik ben. Ja. Ja, je, je schetst eigenlijk al mooi hoe, hoe dit boek eigenlijk een basis kan zijn voor... De, uh... Ja, voor meer procedures inderdaad. Ja, uh, de, ook, ja. ook even uh, lettend op de tijd inderdaad. Uh, de, de mensen die geïnspireerd zijn geraakt door uh, dit verhaal, waar kunnen ze het boek lezen en uh, hoe komen ze daar? Uh, ja, het boek is uh, te bestellen via onze website, mm -hmm. uh, lgbt En uh, ja... Uh, ik zou echt gewoon zeggen: bestel het, lees het en uh, volg ons. En mocht je genoeg tijd hebben, ondersteun ons. Want uh, op dit moment zijn uh, de aanvragen zijn zoveel dat we eigenlijk nauwelijks aan kunnen. Ja, Sandro. Uh... Dankjewel, dit was een heel verhelderend uh, uh, verhaal. Ik zag ook dat, uh, dat je het boek ook uh, buiten jullie ook gewoon bij Bruna kunt, uh, kunt bestellen ja. of kopen. Ja, dat is ook mogelijk, ja. ja, ja, ja. Dus uh, Maakt dat nog wat uit? Is het dan zo dat, dat jullie dan minder uh, binnenkrijgen ja. zo? Ja, ja. ja. <laughs> ik ja, denk nou, iedereen. Kijk, het is wel bijzonder, want het boek is helemaal zonder, wij, wij werken zonder subsidies. Ja. Dus alleen maar met giften. Precies. En zo hebben we dus ook dit uh, boek kunnen maken. Dus, uh, maar het is vooral belangrijk dat mensen lezen en dat ze in de gaten hebben van hey, zo makkelijk is het allemaal niet. Nee, ja, zeker belangrijk, absoluut. Ja, ja. Eens. ja. eens. Nou, uh, Sandra Kortekaas, inderdaad, LGBT Asylum Support. Uh, ja, bedankt ook uh, voor, voor dit boek en uh, deze verdere toelichting. Ik denk dat het veel betekent voor, uh, voor ook alle LGBT-iers in Nederland. Omdat het ja, uh, we zijn toch een veilig land, maar. Uh, dat schijnt niet altijd zo te zijn. Nee, ja. absoluut. Ja. Nou, heel goed uh, wat je doet. En uh, dankjewel. En we zullen je ongetwijfeld nog regelmatig uh, uitnodigen voor interviews. Dankjewel. dankjewel. Oké, okay, fijne dag. Dankjewel, dankjewel Sandro. Ja. Goed, hi. Fijne middag. Hi. En dan nu het prachtige een teken van uh, vrouwtje. Oh, ja, dat kan natuurlijk ook. <laughs> Hier is hij. Huh? Kapot gaan en niet helen Ik wil van iemand houden Tot we ons kapot vervelen Ik wil weer diep in de put kijken Ik denk dat ik best weer op mij lijk Want ik was het eigenlijk best kwijt En dat constateer ik, ik verwijt dat je niet Maar het is beter Ook iets volmaakt soms spreken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 week is het weer 11 oktober en dat betekent coming out day. Ja, uit de kast komen nog steeds voor veel LHBTI'ers een beladen moment in hun leven. Gepaard met veel uiteenlopende emoties, gevoelens en ook wel een beetje wantrouwen over de reacties van die boze buitenwereld. Voor velen een symbolisch moment. Misschien wel het begin van het nieuws, van iets nieuws. Of nou ja, eigenlijk gewoon hetzelfde, maar dan met meer lucht. Een moment van bevrijding want dat een coming-out er eigenlijk niet, meer nodig, want dat een coming out eigenlijk niet meer nodig hoeft te zijn... die geluiden hoor je dan ook steeds vaker. Logisch, je zou zonder vooraankondiging gewoon je leven moeten kunnen leiden natuurlijk, zoals jij dat wil. Hetero's hebben immers ook niet zo'n vastgepind moment, dat is namelijk gewoon de norm. Om wat beter te begrijpen hoe die coming-out-day een vaste waarde is geworden in de llbti kalender moeten we terug naar 1987... Tijdens de second national march on Washington for lesbian and gay rights op 11 oktober liepen ongeveer 500.000 mensen mee om te demonstreren tegen een uitspraak van het federale Hoge Rechtshof... ...waarin rechtmatigheid van een verbod op homoseksuele handelingen erkend werd. Hieruit is het idee ontstaan om een nationale actiedag in het leven te roepen. Trouwens, ook wel bijzonder als je kijkt naar de situatie in Amerika nu... Nu, op de symbolische datum van 11 oktober... wordt dan ook sinds 1988 de Coming Out Day in Amerika gevierd. Al voor ons in 18 staten, maar twee jaar later... werd het al in alle staten een vaste waarde. In Nederland staat het pas op de agenda sinds 2009. Een relatief lange tijd voordat deze dag is overgewaaid dus. Tot en met 2014 heeft de Coming Out Day bij ons altijd een thema gehad. Zoals Stop het Geweld, de Roze Senioren en acceptatie in de sport bijvoorbeeld. Toen een gedachte opschoof naar het feit dat iedereen eigenlijk altijd het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn, raakte deze dag eigenlijk thematisch steeds meer op de achtergrond. Activiteiten vanuit het COC worden nog wel op touw gezet in de week van 11 oktober. Voor veel uh, LHBTI'ers zelf nog altijd een dag van groot belang. Ook al ben je al jaren uit de kast, het is ook de dag om verhalen te vertellen over te brengen, anderen te informeren. Over je eigen strijd, pijn en hoe je dat omzet in energie voor de toekomst. En vooral ook die energie, hoe je die kan overbrengen aan anderen natuurlijk. Ik zei net dat een coming out day eigenlijk niet meer nodig zou hoeven zijn, en die geluiden hoor je inderdaad steeds meer. Dat vind ik nog steeds. Toch is deze dag daarom niet van mindere waarde. Misschien niet het uit de kast komen zelf, wat nog nodig zou moeten zijn. Maar juist het verhaal dat die dag zo tekent. Het bespreekbaar maken. Het opnieuw laten zien dat jouw verhaal er doet doet. De er doet, doet. Nee, er toe doet. Dat is hem. Je zou je het hele jaar natuurlijk vrijuit moeten kunnen uitspreken. En ja, eerlijk gezegd, wij LBT houden dan ook wel een beetje van facilitering. En dus hebben we 11 oktober als de belangrijke dag uitgeroepen. Daarom ook weer de oproep. Spreek je ook dit jaar weer uit. Vertel dat verhaal opnieuw. Uh, iets heel persoonlijks kan voor anderen uh, heel veel betekenen. Iemand op weg helpen. Bijvoorbeeld ook door de vlag uit te hangen. Een, een, een kleurrijke toevoeging aan het straatbeeld. Dat alleen al. Kom er vooruit, zeg ik nogmaals. Juist nu. Dat is pas echt een bevrij, bevrijding. Het is hoog tijd. It's about them. Time, damn time. Een beetje rare woorden heb ik vandaag, maar goed. Jelmers, journaal in kleur. It's bad bitch, o'clock, yeah, it's thick.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 Time it is, uh. I'm coming out tonight. I'm coming out tonight. Ja. Culture Club. Ja. Dat, daar luisteren we naar. Een leuk nummer weer van, van vroeger. Hè? Van vroeger. <laughs> uh, ja, wij zouden nu een interview hebben met Ilonka de Oude van de gemeente Haarlem. Dat uh, is niet doorgegaan, om welke reden dan ook. Uh, wat zou er nou gebeuren? Haarlem heeft uh, de uh, aantal organisaties, met name sportorganisaties, uitgenodigd om te vlaggen op coming out day. Uh, met de regenboogvlag natuurlijk. En de vlaggen mm -hmm. die zouden door de gemeente Haarlem worden uitgedeeld. Ik weet nog niet of ze al uitgedeeld zijn. En of het nog steeds bij 15 organisaties is gebleven. Of dat er meer uh, organisaties bij zijn gekomen. Ja. Maar het is in ieder geval wel heel mooi dat de gemeente Haarlem dat doet. En dat ze dus de mogelijkheid bieden aan met name sportorganisaties. Om de vlaggen op coming out day. Ja. Dat is een een goed begin, laat ik het zo zeggen... voordat dat de sport en de LHBTI-community beter tot elkaar komen. Ja, ja, ja. Dus, uh, ik dat denk uh, dat, dat dat ook wel een belangrijke actie is... omdat je toch uh, wel ziet dat het in die sport uh, soms nog wel uh, lastig is... om uh, acceptatie te, te krijgen. Dus ja, ja. ja en dat, dat is dus op de coming-out uh, volgende week. Uh, waar wilden we nu dan mee verder gaan? Want we hebben nog... Uh, ja, ik, ik, ik wilde eigenlijk met de agenda verder gaan. Want uh, uh, Haarlem is ondertussen tien jaar regenboogstad. Oké. Okay. En uh, dat is dus in oktober. En er is dus een regenboogweek in Haarlem. Dat was vorig jaar ook. Dat is dit jaar dus ook. En dat begint dus al uh, op 4 oktober... met de opening van de Haarlem tien jaar regenboogstad. Ik ben even okay. aan het zoeken... Naar het artikel wat ik daarover had gevonden. Ja, dus, dus op, um, op 10 oktober. is. Nee, op 4 oktober is dus Haarlem, Regenboogstad. Mm -hmm. En um, daar is een bijeenkomst van 19 uur tot 23 uur in het patronaat. Okay. Uh, daar kon men zich voor inschrijven. Ik denk niet dat het mogelijk is om kaartjes aan de deur te kopen, maar misschien ook weer wel. Het staat hier niet specifiek. Maar je kon je aanmelden om daarbij te zijn. Bij die opening. Mm -hmm. Het is in ieder geval de genegenheid van de opening van de Haarlem Regenboogweek. Dan hebben we een agenda ook nog. Voor heel Kermeland eigenlijk. Dat is ja. C.O.C. Kermeland. En uh, als mensen dat terug willen zoeken. Dan staat dat op C.O.C. streepje Kermeland kennermeland heet het.nl en dan slash agenda. We hebben Roze Salon in Velsen op uh, 6 oktober om 5 uur. We hebben Jong en Oud op 8 oktober om 1 uur. Regenboogstadwandeling in Haarlem op 9 oktober, dat is op de zondag, om 2 uur. Regenboog Talk Show, ook in Haarlem om 9, uh, op 9 oktober om 2 uur. Ja. En op 9 oktober natuurlijk het COC Songfestival oh ja. in Patronaat ook. Dat begint om 4 uur en daarna is er ook nog een feest. Dus er is genoeg te doen en dan als ja, daar, laatste, daar hadden we vorige maand een interview. Ja, hebben we vorige ja. maand inderdaad iemand voor geïnterviewd. Hebben we Roze Regenboogcafé in Hoofddorp op 12 oktober. Nou, Op, 13, op 15 oktober is dus die regenboog of die halen we meer. Activiteit, ook in Hoofddorp, ook in, het, in de Meersen. Oh ja, wat om drie uur begon. Ja, ja, ja. ja precies. En dan uiteraard hebben we de Roze Salon op 13 oktober in Haarlem. dus 55 plus Roze Salon. En we hebben op 12, even kijken, is dat op 12 of op 19 oktober... is Heemstede, ja 18 oktober, sorry ik zeg het fout... 18 oktober in Heemstede mm -hmm. in Café Loco... De okay. Regenboogbol eh, in Heemstede, dus met open podium. En uiteraard op 26 oktober is de Regenboogbol in Zandvoort. Ja, ja en uh, is, is al bekend waar die dan weer wordt gehouden? Nee, dat blijft een dat verrassing. Is, uh, verrassing. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat uh, is wel handig om even te kijken op de site of uh, in ieder geval uh, het in de gaten te houden. Ja, het was uh, afgelopen donderdag uh, vertelde je ook meer succes. Ja, het was zeker een succes. Het is, er is tegenwoordig echt een, een leuke kerngroep die komt. En het leuke daarvan, vind ik, is dat het dus uit heel Kermeland... dus er komen mensen uit Haarlem, er komen mensen uit Heemstede... er komen mensen uit Hoofddorp, uit IJmuiden, noem maar op. Er komen ja. overal vandaan, dus dat is echt, echt leuk. Want je, je brengt dan iedereen bij elkaar. Want het zijn uiteindelijk allemaal kleine... Steden ja. en dorpen. En op deze manier kan je echt een leuk, uh, leuk groepje bij elkaar hebben. Ja. Dus dat is heel gezellig. Dan heb ik natuurlijk ook nog een agenda van de Saanse regenboog. En die doet ook van alles vanwege coming out day natuurlijk. Okay. Dus woensdag 5 oktober bij Pathé is Pride Night. Nou, dat is uh, film natuurlijk. Uh, 19 .30 uur 30 begint dat. Zaterdag 8 oktober is het internationale lesbische dag. Okay. Yeah. Er wordt niet yeah. iets speciaals georganiseerd, behalve dat er dan wel een swimpride wordt georganiseerd in permanent, En dat is dus specifiek voor LBTI's natuurlijk, en dat is in het leegwaterbad. Maar er in zit dan wel water in. Ja, het is leegwater met GH. Oh, ja, er zit ja, wel water in ja, het bad. Ja, okay. ja, duiken mag dan niet anders. <laughs> en, uh, en, dat is, en dat is zwemmen met optredens en dat is vanaf 19 uur. Dus nou, klinkt ook gezellig. hartstikke leuk. Ja. Nou, 9 oktober is een wandeling met de, met de Dames Wandelclub uh, in Sandam ook weer. En maandag 10 oktober is regenboog regenboogsalon in Sandam. En dinsdag 11 oktober is dan coming out day. Woensdag 12 oktober ook de Zaamse regenboog. Een, even kijken. Uh, voor alle vragen Dan is het bureau discriminatiezaken open. Van 2 tot okay. 4. En 13 oktober is de film El Hout. Een filmtheater, de fabriek. Dus daar kun je ook nog naartoe in Zandam. Ja, veel te doen. Heel veel te doen. Kan ook nog geboold worden op 13 oktober. Zo. Ja, nou, houd niet op. Kijk op de site van desaamseregenboog.nl. En ja. dan agenda. Dus echt, uh, ik, ik, ik ga niet verder. Want er is zoveel te doen. Ja. Dat ja. Het, uh, Word, wordt er eigenlijk ook nog een speciaal rond coming-out... iets in Zandvoort gedaan? Of? Nee... Nee, dat okay. hebben we gaat niet. Gaat de gemeente uh, de vlag uithangen? Ja dat, natuurlijk ja, wel. ja, dat natuurlijk wel. Ja, absoluut. En, en dus de sportverenigingen ook. En mm -hmm. hopelijk ook misschien de blauwe tram en het pluspunt. Dus het, daar willen we wel allemaal uh, aandacht aan besteden. Maar, ja. maar echt iets... Uh, misschien is dat een idee om in te brengen bij uh, LHBTI Zee. Dat oh we ja, dat in het bestuur hebben ja. bij de stichting van... Jongens, uh, moeten we niet iets doen rondom coming out in... Ja. Zandvoort. Ja, dat is ja. wel een leuke voor volgend jaar. Ja, misschien. Ja? Ja, wie weet. En nou, we gaan nu een plaatje draaien weer. Ja, ik denk dat we even naar muziek gaan. En dan uh, doen we even de afkondiging. En dan weer een plaatje. We ja. hebben nu uh, Erasure. A Little Respect. I try to discuss. En dat was dus. erasure met a little respect. En ja, we zijn aan het einde gekomen. Ja, het weer van twee uur. Ja. Jelmer, super bedankt. Ja, de inderdaad. Techniek... Het was even multitask op het laatste ja, moment. Precies. Maar, uh... Dus techniek, redactie en presentatie doe Jelmer. Ja, en uh, ja, Anja, jij natuurlijk ook weer bedankt voor de, de presentatie vandaag en de interviews. Uh, Echt, volgende maand op uh, 7 november zijn we er weer in uh, volledige versterking. Hopelijk wel. Ja. Dat mogen we, inderdaad, uh, daar mogen we van uitgaan. En uh, we gaan nu een ja, paardje draaien een, weer. Uh, Lekker laatste, laatste nummer. Inderdaad, coming out Tot, day. tot uh, volgende maand, uh, 11 oktober. Coming Out Day. En natuurlijk het uh, ja, tot uh, gay lied uh, gebombardeerde nummer van Diana Ross. Uh, ja. I'm coming out. I'm coming out. <laughs> tot volgende maand. Tot volgende maand.